Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 27, opgenomen op maandag 19 maart 2012. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat jullie luisteren naar Deze Week in Tablets. Het is maandagochtend vrij vroeg en het is de negentiende. Maar dat zeg ik natuurlijk ook in de intro die ik tegenwoordig daarna opneem. Dus ik vergat het even dat ik dat niet hoef te doen nu. Uh, Alles goed, Martijn? Uh, ja, helemaal goed. Ik uh, ben er klaar voor. Ben ja, ben je, ben je er klaar voor? Uh, in welke zin? Ja, je doet net alsof het een soort van uh, heuvel is die je tegenop moet rennen nu of zo. Of... Uh, dat je net doet alsof je het heel goed voorbereidt. Nee, nee, nee. Nou, nee. Maar het, het vergt een beetje een andere uh, mindset. Ja. Ja, oké. Okay. Ik moet me nou gaan concentreren op een gesprek met jou. Ja, dat is altijd lastig. Ja, precies. Lastig. Oké, okay, nou ja, thanks. Uh, ja, ik hoop iPad gedoe natuurlijk deze week. Maar laten we eerst even luisteren Oeh, nee. naar, naar je reel. Yes. Een overzicht van het nieuws van afgelopen week op tabletsmagazine.nl. Chameleon is het ideale homescreen voor Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Medion Live Tab vanaf april ook online te koop. Samsung bevestigt Nederlandse prijzen Galaxy Tab 2 series. Samsung bevestigt komst iPad Mini. Asus rolt update uit voor Ice Cream Sandwich problemen Transformer TF101. Nieuwe iPad apps veel groter is 16 GB nog wel genoeg. Nieuwe iPad vanaf 23 maart te koop bij Vodafone en T-Mobile. Apple geeft geld voor je oude iPad. van prepaid aanbieding voor de iPad. 1 GB voor 7,5 euro. Apples nieuwe iPad versus de ASUS iPad Transformer Prime. Valtest met de nieuwe iPad. Zitten er ook negatieve punten aan de nieuwe iPad? Apple stopt in Europa met promotie iPad 4G. En een eerste indruk van Sam van de nieuwe iPad. Ik uh, heb even snel koffie gepakt tussendoor, dus uh, ik heb niet alles gehoord. Maar uh, zeker een heleboel iPad nieuws, of niet? <laughs> nou, het is 90% iPad nieuws, maar ja, wat, wat wil je? Dat, het blijft gewoon nog steeds de meest populaire tablet natuurlijk. En uh, ja, er dus, dus stonden weer een aantal rijen afgelopen zaterdag bij de eerste landen. Dus, uh, ja. hmm. Laten we het uh, daar zo meteen over hebben, want Nathan uh, die belt deze week weer in met uh, zijn stukje. Mm -hmm. Dat was een paar weken fout gegaan, deels door mijn schuld, deels door zijn eigen schuld. Um, maar die heeft ook wat te melden over de iPad, dus laten we eerst even iets anders bespreken. Dan luisteren we naar en dan uh, duiken we in uh, de iPad nieuws uh, van deze week. Yes. Want um, ik, ik weet niet of ik het helemaal goed heb hoor, maar je weet dat ik natuurlijk regelmatig ook bij jou op de website kom kijken. Ik heb het gevoel dat die rollout out van 4.0, dus Ice Cream Sandwich, een beetje op, aan op gang aan het komen is... Ja, langzaam maar zeker wordt het steeds meer uitgerold. Uh, afgezien van het feit of mensen daar blij mee zijn, wordt het dus uitgerold. Um, zo oh. hebben we uh, inmiddels al drie weken geleden, denk ik, is het voor de ACES uh, Transformer. De eerste versie is het uitgerold. Uh, nou ja, dat ging niet helemaal lekker. Hè? Dus uh, veel slechte reacties. Mensen, mensen ja, zeggen, maar daar hebben we het ruim over gehad. Ja, precies. Maar om er even terug te komen. Dus mensen die zeggen van, oké, okay, het ding uh, hapert, valt uit, noem maar op. Daar heeft Aces dus vandaag... Een update voor uitgerold weer... Oh. die dat moet verhelpen. Dus dan moet dat allemaal weer soepel lopen. Oké, okay, top. Um, eh, Argos heeft voor haar tablets... De 101 G9, 80 G9... Argos, of de Android 4.0 update uitgerold. Een aantal budget tablets... van Point of View... Uh, hebben een Android 4.0 update gekregen. En Acer heeft voor Iconia Tab... A200 tablet, een nieuwe versie is dat... Uh, ook een update uit uitgerold. Oh, dus, voor de A200 tablet... Heb jij al ice cream sandwich op je A200? Ja. Nice. <lacht> dus, maar ja, goed, dat is ook het enige nice aan dat ding, hoor. <lacht> <lacht> het is echt een... Nou, goed. Daar kom ik nog op terug. <lacht> um, ja, wat zeg je? Ik zeg gewoon nu, joh. Is het nou, het is geen troep, maar het is... Het is, het is, het is, het is het, ja, wat is het? Het is, het is een tablet, maar eigenlijk gewoon zo'n ding van vorig jaar. Het heeft de snelheid van vorig jaar, dezelfde chip als vorig jaar, geen camera aan de achterzijde, hoewel je dat ook weer amper gebruikt. Het is allemaal zo basis en... en het is niks bijzonders. Dat, dat is de beste conclusie eigenlijk. Uh, Dan, is dat zwaar. was Martijn's uh, review van de iPad 3. Uh. <laughs> nee, nee. <stop. lacht> uh, was jij? Nee. nee, uh, nee. Oké, okay. nee, nou, nou, okay. je hebt het nog maar net. Hè? Dus uh, ik geef je even de tijd om uh, wat langer mee te spellen. Voordat ik je uh, ga bestoken met lastige vragen over dat, uh, over dat ding. Ja. Maar goed, dat zijn dus toch alweer een uh, handje vol. Het lijkt een beetje op gang te komen nu in een ja, half jaar. Ja, maar ik, ik, ik het gewoon slecht dat, dat een Samsung... dat is toch eigenlijk uh, een van de grotere Android-fabrikanten... Uh, dat die nog niks uitgerold heeft. Nog niks! Ja, het, uh, het is echt een uh, werkelijke verschrikking. Maar dat, heb, dat is echt wel een recurring team uh, in onze podcast. Iedere week even over Samsung-zeiken. Maar het is ook volledig terecht, hè. Want, ik bedoel, ze verkopen die handel wel als premium-spul... Ja. En ze zijn gewoon uh, niet bij de top uh, van de updaters. En, en, uh, en ik gebruik nog steeds het, het voorbeeld van de, van de S2, hè, hun smartphone. Uh -huh. Galaxy S2 of zo heette dat ding. Dat was echt een mega populair ding. En daar zijn, uh, zijn ze nu mondjesmaat mee begonnen. Maar dat is dus hun meest populaire device. Uh, uh, en dat heeft lang geduurd en dan dat koppel ik aan, zeg maar, van hoe gaat dat dan met minder populaire devices zoals een 7.7 of een 8.9 hoe lang moeten die mensen wel niet wachten, maar uh, nou ja, je hebt gelijk, het is gewoon slecht dat ze die doen maar we gaan niet deze week weer 10 minuten besteden aan uh, Samsung schurken nee, met één zin hebben we genoeg dus zegt maakt uh, alles duidelijk en jij wel, ik heb natuurlijk weer 3 minuten nodig zo. <laughs> precies het uh, nee, komt dus allemaal wel op gang uh, alleen met uitzondering van één fabrikant dat gewoon lang, laat, lang op zich laat wachten en uh... Maar goed, ja, het mag ook wel. Hè? November, oktober, vorig jaar gelanceerd. Dus toch tijd dat het komt. Ja. Hey, voordat we zometeen al onze Android luisteraars uh, verliezen... laten we het eerst nog even over de Google Tablet hebben. Daar heb jij een heleboel naar gekeken en over geschreven. Ja, het zijn allemaal nog geruchten. Hè? Want niemand mm -hmm. weet hoe het zit. Maar Android and Me die heeft uh, uh, blijkbaar goede bronnen in, in dat deel van de markt. Um, bij Asus of bij Google, uh, wat het ook mocht zijn... En die komen deze keer met de gerucht dat Google qua prijs nog lager wil gaan... ...dat ze eerder aangaven. Want eerder was het, uh, was het volgens mij 249 dollar of 199 dollar. Hmm. Zou nu, zou, het zou zou nog verder richting 149 dollar willen gaan. Dus dat zou richting de 100 euro gaan als je het omrekent. Uh, voor een 7-inch tablet. Het enige nadeel is dat de quad-core processor... ...of ja, is het een nadeel? Dat is een tweede natuurlijk. Dat de quad-core processor geschrapt zou zijn. Maar nog steeds Android 4.0, ice cream sandwich, 7-inch... Uh, ja, basisresolutie 1280x800 pixels. Uh, maar die moeten ze dus de concurrentie aangaan met de, de Kindle Fire en de Nook tablet. Maar dus onder de prijs van die tablets gelanceerd worden. Ja, dat heb je, vorige keer heb jij al kort aangegeven van uh, waarom 7 inch uh, de beste uh, oplossing is voor Google. Om, om uh, de concurrentie niet direct met de iPad aan te gaan. Mm -hmm. uh, en qua prijs gaan ze nou dus ook flink, uh, flink concurreren. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, daar hebben we het al even over gehad, hè? toen we elkaar van de week spraken, toen ik die iPad had gespeeld. Daar hebben we ook even gebeld. Mm -hmm. um, trouwens, voordat ik het vergeet, uh, 1280x800 of zo zei je? Mm -hmm. goede resolutie. Well, Jawel, maar dat is tegenwoordig wel een beetje standaard. Hè? Ja, maar op 7 inches is dat toch wel krap allemaal op, op elkaar, hoor. Dus ik uh, vind dat wel prima. Ja, ik, zicht... noem, ik noem niet voor niets die uh, hoe noem dat ding? Ook alweer? de 7.7. <laughs> Had Het oogte mij gewoon als een hoge resolutie. Dus ik bedoel dat is hetzelfde en dat is nog een iets groter scherm. Ja, nee, absoluut. Maar uh, die prijs, hè? Uh -huh. Kijk, wat, wat ik denk dat het handig is om niet te vergeten... is dat het als het bij geruchten uh, gaat... dat het uh, ook heel vaak een, een heel groot stuk interpretatie is van die geruchten... Bij, bij degene die dit geruchten de wereld inbrengt en dat soort dingen. En als ik een bedrag zie van 149 tot 200 dollar... Um, ik wist overigens niet dat die quadcore processor, dat had ik niet meegekregen, geschrapt zou zijn. Maar ik ga ervan uit dat het wel mogelijk kan zijn dat het een prijs on contract is. Ja. In Amerika worden een heleboel van de tablets, het overgrote deel van die tablets, worden verkocht uh, on contract. Hè. Vooral als het over 3G, 4G, 18G modellen gaat. Um, Google heeft natuurlijk als Android doel, dat is nou ondertussen ook wel weer, uh, hebben de honderd keer over gehad, die willen dat Android <coughs> gebruiken om signalen te verzamelen. Dus als er een Google device komt, is dat waarschijnlijk een device die ook alweer online kan zijn, want Google heeft geen offline diensten. Dus ze hebben er weinig aan als mensen een tablet bij zich hebben die offline is, want dan kunnen ze niet uh, uh, gebruik maken van... Die next tablet, want dat is het Google device. En hè, als je Google dienst wil gebruiken, moet je online zijn. Mm -hmm. Dus dat lijkt me niet onwaarschijnlijk dat het dus een uh, 3G of een uh, laat zeggen 4G uh, apparaat wordt. Ja. Uh -huh. Maar dan is het dus zo dat het heel vaak on contract, en bijna zonder uitzondering in Amerika in ieder geval, on contract wordt verkocht. Eigenlijk is Apple daar de een van de weinige uitzonderingen op. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt wat een Samsung Galaxy 7.7 kost, die kost 500 dollar in Amerika met een twee jaar contract. Hè? Ja. En anders kost hij 700 dollar. Maar als je kijkt uh, in de reclames en in, in, in de podcasts en in de tech-podcasts... en al, uh, die filmpjes op YouTube en dat soort dingen... gaat het bij dat soort dingen altijd over de prijs on contract. Dat is kennelijk de, de, de manier die Amerika prefereert om iets te kopen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het gerucht over een prijs gaat... Van met een contract van AT&T of Verizon of wat dan ook. Uh, want ik ga ervan uit dat de Nexus tablet eerst in Amerika wordt gelanceerd... net zoals andere... Tablets. Ja, uh, uh. Dus, maar maar oké, okay, dus dan zou die prijs 141 dollar zijn en dan betaal je uh, 30, 40, misschien wel 50 dollar per maand voor, voor je 3G, 4G internet. Dat oh, denk je. Uh, uh, ik, ik, voor... ik weet niet wat voor een abonnement ze daaraan verbinden <kwijls> en, en ik weet ook niet hoe dat in Nederland zou vertalen. Maar ik denk dat je, uh, omdat in Nederland het is meer gebruikelijk om je smartphone met een abonnement te kopen en je tablet gewoon cash af te rekenen. Uh -huh. uh, dan, uh, dan denk ik dat het uh, zomaar kan zijn dat het hier nog steeds om, om 250 euro gaat. Dat is nog steeds een goede prijs is hoor. Maar uh, ik denk dat die 100 euro uh, een beetje uh, onmogelijk is. Want dan moet het wel crap zijn haast, toch? Come on. Ja, dat zou je zeggen. Of, of Google moet denken. Ja, waarom zouden ze dat denken? We gaan de boel financieren. Maar ja, wat uh -huh. jij zegt. Ze kunnen geen signalen halen uit een uh, wifi tablet. Tenminste, niet voldoende. Uh -huh. Dus dat zou, dan zouden ze ook weer te weinig uh, baat bij hebben. Ja. En ik denk dat zij uh, genoeg in, uh, het gevoel hebben... Want Larry Page die is aardig op de munten. Mm -hmm. Die veranderingen bij Google zijn niet voor niets uh, zo duidelijk. Omdat uh, Page uh, wil vragen dat ieder onderdeel van, uh, van, van, van, van Google uh, zelfvoorzienend wordt. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dan... Naast hun uh, Google Plus uh, money pit, zeg maar, ook nog uh, de Android money pit nog uitbreiden. Want er zit ook al, weet ik veel, 16 miljard of zo ondertussen in. hè Dus uh, nee, nee, nee, ik kan me niet voorstellen dat ze het op die manier sponsoren. In combinatie met een abonnement en zo misschien wel. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, dat, dat zou goed kunnen. Ik, ik vind het wel, uh, ik vind hem wel minder interessant worden. Bij, bij, kijk, ik kom steeds meer geruchten. En bij elk gerucht heb ik zo'n beetje van, oké, okay, lagere prijs, geen quad-core processor Wat houden we nog over uiteindelijk? Want het is natuurlijk allemaal begonnen bij die Asus iPad Memo. Dat, dat was een fantastisch apparaat, hè. Als dat mm -hmm. alles op en aan, en Asus daar kennen we wel een beetje bouwkwaliteit van. Um, 249 dollar uh, zou binnenkort op de markt komen maar goed, dat ding lijkt dus nou geschrapt, want Google heeft dat overgenomen uh, ja dat zou ik wel jammer vinden, want dat was een beetje wel, wel het hoogtepunt van de zes van, van, van dit jaar ja. ja, dus wat jij zegt, ik ben benieuwd wat we daarvan over gaan houden en um, ja, of, of wordt het dan zo'n geavanceerde e-reader, ja daar ben ik ook niet helemaal fan van we zullen het zien, we zullen het zien. Wat mij betreft nog steeds een van de meest interessante apparaten om in de, de smuze te houden hoor, de komende tijd. Ja. Um, heb je nog iets anders over die, die tablet te melden? Hmm. Nou, nee, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Ik heb het vorige keer al over gehad, hè, dat de ASUS dus het belangrijkste partner is. En, uh, of tenminste, de partner is voor deze tablet. En uh, hij moet ergens in mei uh, gepresenteerd worden en in juni op de markt verschijnen. Dus uh, nog even afwachten. Oké, okay, en uh, is er nog wat bekend over die Padfone? Want dat vonden we ook leuk. Uh, niks behalve, uh, volgens mij hebben we het keer niet besproken... maar dat uh, ding uh, stond in Engeland op een website voor omgerekend 837 euro. En dat is natuurlijk behoorlijk wat geld. Hè? Het is een, uh, de Padfone is een tablet met een, uh, een smartphone die je achterin kan schuiven. En een optioneel keyboard dock en een stylus. Dus eigenlijk alles in één. Um, 837 euro, ja... Je kunt het duur vinden. Ik vind het redelijk aan nou, de dure kant, Maar ik denk dat het voor, voor 700 euro dat een, uh, een, een, prijs is die te rechtvaardigen is. Want je krijgt natuurlijk twee losse apparaten die je ook al zodoende kunt gebruiken. Je kunt smartphone als smartphone gebruiken en het tablet als tablet. Maar. Nee. Je kan een tablet alleen als tablet gebruiken als je smartphone in die tablet ja, zit. Ja, maar goed, die, tablet heb, die smartphone heb je toch bij. Dus dan stop op een macht in die tablet. Ja, je maar hebt... je hebt dus niet twee apparaten. Je hebt één apparaat met zoveel uitbreidingen dat je er een tablet en een laptop je van kunt kan Je kunt er een tablet van ofzo. maken. Oké, okay, ja, precies. Dan heb je gelijk. Maar ja, goed, sommige mensen, of tenminste, de Asus heeft dan wellicht die gedachte van: oké, okay, uh, we zullen de prijs dan, uh, we kunnen de prijs van een high-end smartphone en een high-end tablet optellen. Trekken we iets vanaf, dan hou je de prijs van de petphone over. Ja. Okay. Hey, ik vond het super cool hoor, uh, die, dat hele idee. Alleen, uh, hoe langer ik over nadenk en uh, dat, die prijs, hè? Het klinkt als een hele hoop geld. Maar als je kijkt wat het kost om een uh, losse tablet en een losse smartphone te kopen, dan is het allemaal wel te overzien. Al is het natuurlijk uh, een andere. Uh, hoe noem je dat? Uh, het zit wel iets anders in elkaar. Want dan heb je bijvoorbeeld twee apparaten die losgebruikt kunnen worden. Lalala. Maar Um, ja, Hoe lang ik erover nadenk, ik kan niet voorstellen dat genoeg mensen deze handel gaan kopen. En, uh, maar Asus, ik weet het niet al, maar heeft Asus al smartphones op de markt? Dat weet ik veel, nee, nee. niet dat ik weet. Dat, dat oh jawel, ook... jawel, jawel, jawel, jawel. Ze hebben wel eens een, een Android telefoon heb ik gezien en ze hadden vroeger ook Windows phones volgens mij. Ja, maar goed, verkopen die dingen, want dat is natuurlijk ook een drempel. Hè? Kijk, een smartphone koop je van, oké, okay, HTC is goed in smartphones, of, of Samsung, of mm -hmm. uh, Apple. En uh, om dan in één keer over te stappen naar een Asus-smartphone, lijkt me best een drempel voor veel consumenten. Ja, nou ja. Denk ik. Ik weet het niet. Ik, uh, ik denk, uh, ik begin minder enthousiast worden. De Nexus-tablet uh, heeft misschien uh, die, die positie van... Uh, Interessante Android-device voor mij uh, even overgenomen op het moment nog. Ja, dat, dus ik vind. denk ook wel dat de petphone een, een, een niche markt is. Een beetje zoals de ssi pad slider was, ik weet niet of die nog uh, herinnert. Ja. Uh, dat was dus een, een tablet, 10,1 inch, waar je het keyboard onderuit kon schuiven in een mooie constructie. Dat zat er zowel dus altijd aan vast. En uh, dat was een heel goed apparaat, werkte fantastisch. Ik heb hem ook gereviewd. En maar dat is echt voor een hele beperkte markt. En ik denk dat uiteindelijk dat de padfoon dat ook is. Er wordt natuurlijk veel aandacht aan besteed. Maar uh, 9 van de 10 consumenten, daar zal die niet interessant voor zijn. En dan hou je dus die paar mensen die productief willen zijn. En uh, die graag alles bij elkaar willen hebben, die hou je over. Ja, goed, dat er niet heel veel zijn. En ik heb ook die hele slider nog nooit in het wild gezien hoor. Um, ik ook niet. Ik hoorde vrij weinig van dat is ook gezegd. Ja, precies. Um, Oké. Okay. Um... <klaars> Nou, laten we dan maar even naar Nathan gaan luisteren... en dan ons uh, Apple-segment van deze week inluiden... met de, de relaxede tonen van Nathan van Digimind.nl. Yes. Hey Sam, Nathan hier. Ik uh, was twee weken niet helemaal goed gegaan met uh, het opnemen van, uh, van mijn stukje, Dus ik hoop dat het deze week wel goed gaat. Uh, ik wilde in ieder geval even één app uh, bespreken met je. En vorige week had je nog gevraagd om mij... Uh, wat ik van de nieuwe iPad vind. Nou ja, goed, uh, inmiddels is er een hoop over geschreven en heeft iedereen wel een beetje uh, zijn conclusies getrokken. En ik sluit me toch wel aan bij de meesten, denk ik, van. Uh, ja, dat het geen noodzakelijke update is als je al een iPad 2 hebt. Maar als je nog geen uh, iPad hebt, dan is het zeker uh, een aanrader om gewoon uh, deze te gaan kopen. Ja, mits je budget er natuurlijk uh, toereikend is. Want anders uh, is de iPad 2 uh, een goede optie. Uh, wat me wel een beetje zorgen maakt is uh, nu de eerste, nou, laten we zeggen, kritiek die opduikt over dat hij te warm zou worden tijdens het gamen. En uh, dat het opladen van de batterij wel uh, heel erg langzaam zou gaan. Ik geloof dat hij 7 uur nodig hebt om helemaal op te laden. Uh, ja, ik hoop niet, uh, dat is voor mij meestal wel een ergernis in ieder geval. Dat betekent dat je iPad eigenlijk constant uh, aan de laden ligt. En uh, ja goed, die heb je niet altijd bij hè. Ja, een overheating uh, lijkt me nodig, lijkt me logisch dat dat uh, niet iets positiefs is. Uh, maar goed, uh, we geven uiteraard het voordeel van de twijfel, want het is gewoon een mooi uh, product. Um, de app die ik wilde bespreken is Go Launcher HD. En die is voor Android. Ik heb Go Launcher uh, voor smartphones wel eens uh, eerder uh, gereviewd. Um, en deze is dan speciaal voor uh, tablets gemaakt, dus voor Android 3.0 en hoger. Wat nou, kan je met die app? Eigenlijk kan je je eigen schil over Android heen leggen. Uh, dus je kan alle apps uh, bijvoorbeeld in folders uh, wegzetten, zoals je ook bij de iPad uh, kan. Je kan je dockbar veranderen, je kan uh, uh, de screens uh, zelf uh, helemaal indelen zoals je wil, maar dan net even anders als met Android. En je hebt altijd, terwijl je de app draait, ook de mogelijkheid om gewoon terug te gaan naar zoals Android uh, alles instelt. Uh, en dan kan je heel dus switchen. Uh, nou, de app is gratis in de Google Play Store, heet dat tegenwoordig. En uh, ja, ik zou zeggen, ga we eens downloaden en uh, ga ermee aan de slag. Uh, ik uh, lees veel positieve berichten over de app, dus uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het wel het proberen waard is. Um, verder had ik het vrij druk deze week, dus ik heb niet heel veel uh, apps kunnen reviewen. Uh, maar ik was wel benieuwd eigenlijk wat jullie van Paypal hier vinden. Dat is een dienst van Paypal die... Uh, Waarschijnlijk over anderhalf jaar in Nederland gaat komen of zo, waarmee je mobiel kan betalen. Uh, ik weet niet of jullie er wat even gelezen hebben, maar uh, wat denken jullie? Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Of dat kans maakt. Voor mij hebben jullie Google Wallet ook al eens afgebrand. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik spreek je volgende week, Sam. Doei. Yeah. Hebben we water gedronken? Ik heb wel wat gehad, inderdaad. Maar ik ben blijven zitten. Waar ik heb wel ondertussen uh, de hond probeert naar, naar de man te sturen. Zodat hij niet probeert op schoot te kruipen. Dus ik heb het ook niet. Uh, maar ik heb het gisteren al geluisterd. Want hij stuurde dit gisteravond op. En het zijn wat uh, iPad-overwegingen en een uh, launcher voor Android. Uh, over de iPad. Want, uh, want die, die Android-dingen, daar hebben we het vandaag niet meer over. Dat is een hartstikke leuke launcher trouwens, hoor, dus aanrader. Uh, de iPad. Uh, ja, ik ben op zich wel met zijn. Uh, zijn gedestilleerde bevindingen eens. Hè? Ik bedoel, hij heeft een hoop van die handel gelezen, kennelijk. En uh, hij is het met de rest eens... dat het uh, een mooi ding is... Uh, maar niet als je een iPad 2 hebt... dan is het misschien niet de moeite waard om uh, te upgraden. Nou ja, het ligt eraan waar je focus ligt. Hè. Dat we ook wel eerder over gehad. Als, je, als, ja. als jij zegt van... Uh, ja, het display is van mijn tablet... ja goed, dan kan ik me voorstellen <laughs> dat je de overstap maakt. Uh, al vond jij in jouw eerste indruk... de display niet gelijk... Uh, eruit springen van... dat is een groot verschil, toch? Jawel. Okay. En laten en we ook voor de duidelijkheid hebben. Ik vind de uh, display ook het belangrijkste van een tablet. Dus. Okay. Oh, trouwens, ik koop ook zo'n ding. Dus je hebt ook wel gelijk. Het past <laughs> ja, ook wel als je het belangrijk vindt. Maar goed. Uh, ja, kijk, kijk. Het verschil is, is ja, groot. Ja, ja, het is een hartstikke mooi scherm. Uh, echt heel erg mooi. <laughs> maar het is. Uh, ja, ik, ik, ik kan me voorstellen, want. Kijk, in mijn andere reviews ben ik ook altijd van... Goh, het is een hoop geld wat uitgegeven wordt hè, door die mensen. Dus uh, beter de lat hoog leggen mm -hmm. dan de lat laag leggen. en Maar verwachten dat iedereen als een retard ieder jaar een nieuwe tablet koopt. Of twee keer per jaar, weet je wel. Ja. Ik bedoel, een beetje kritisch mag wel. En ik denk niet dat als je een iPad 2 hebt waar je gewoon tevreden mee bent... Uh, misschien heb je super Hawkeye Vision en dat je denkt van... Ik zie allemaal pixels, dan is het misschien wel wat. Maar de meeste mensen, waaronder ik... Was gewoon tot vorige week vrijdag uh, ervan overtuigd dat de iPad 2 de allerbeste tablet is. En hoewel die een iets minder mooi scherm heeft, of een, een minder mooi scherm heeft dan bijvoorbeeld zo'n Samsung 7.7 AMOLED-ding. Zeker als het om zwartwaarden en dat soort dingen gaat. Was nog steeds de allerbeste tablet. Uh, dan zie ik niet waarom je uh, of opnieuw 600 euro of 500 euro, wat is dat? uit moet geven. Of dat je je ding moet verkopen en dan 200, 250 euro bij moet leggen. Ik denk. Niet dat het voor de normale mensen uh, de moeite waard gaat zijn. Ja, nee, goed, wat ik al zeg. Ik denk dat er bij Apple ook heel veel mensen zijn die, die het geld misschien niet hebben. Maar toch door, uh, door aan de ene kant peer pressure. Dus druk van mensen om je heen die hem wel hebben. En aan de andere kant gewoon om het, om het zo... Uh, uh, uh, ja, hoe noemen we dat? Zo nauw betrokken voelen bij Apple, of zo uh, afhankelijk zijn bijna van Apple dat die toch zo'n ding kopen. Puur om een, de nieuwe versie te hebben. Je bent, en dat is een groot. Dat gaat precies over mij trouwens. Hè? <laughs> ja, ja, maar dat is wel het ding van Apple. Je, je hoort erbij, zeg maar. Mm -hmm. En als je een iPad 2 hebt, hoor jij er. En dat is gevaarlijk om te zeggen, misschien hoor je er nou niet meer bij. Dat is echt, dus, dat is dus echt, echt bullshit. Ja, nou, Het was wel zo, denk ik, hoor, wat je zegt. Alleen ik denk dat het met de iPad 2.3 een, uh, een omslag gaat, gaat okay, zijn. Okay. Uh, en dat zie je in de naamgeving, dat zie je in, in uh, het gelijkhouden van de processor, zodat uh, apps sowieso ook op de iPad 2 nog ruim een jaar goed blijven runnen en dat soort dingen. Ik denk dat het veel meer gaan naar een MacBook-model of een iMac-model. Wat voor computer gebruik jij? Oh, ik gebruik een iMac. Oh. Oké, okay, nou leuk en dan vraag je verder niet meer van alleen de echte geeks mensen die je ja, willen precies. kopen van je of zo vragen welk jaar heb je. Ja, hoe groot is die 27 inch? 24 inch? En dan, dan weet je al oké, okay, het is een 2011, 2012 model of het is een 2008 model. Ja, nee, precies. Of als, als ik met jou erover heb, weet je wel, ik heb het wel eens over jouw iMac gehad en op een gegeven moment wij zijn nog gewoon nerds en dan vraag ik van oh, heb je dan zo eentje met zo'n SSD erin of zo, weet je ja, wel? Ja, ja. En dat is alleen maar voor als het verder gaat. In principe Denk ik dat het voor de, nogmaals, we, gaan, we hebben het in principe over normale mensen natuurlijk, ja. die gewoon, ja, ik heb een iPad, oké, okay, en dan is een heleboel dingen, zijn in ieder geval gelijk. Je weet dat je hartstikke goed op kan in internetten en je weet dat Angry Birds erop draait en noem het maar, maar op. en dan is de volgende vraag voor alleen de mensen die dat interessant vinden. Want de meeste mensen vinden dat helemaal niet zo interessant hoor, zo'n tablet. Als ze eenmaal zo'n ding hebben. Die gaan niet de hele dag over praten hoeveel pixels ze hebben. Mm -hmm. Het is alleen maar een voorvraag. Oh, en, uh, heb je dat model van 2012? Of, uh, of heb jij die ene met die hoge resolutie? Oh ja, mag ik het even kijken? Ja, tuurlijk ik mag ik even kijken. Ik denk dat het op die manier veel meer gaat. Van, oh, heb jij de, uh, de allernieuwste, de iPad of, of wat dan ook. Ik denk dat dat minder gaat worden. Want sowieso... Um, het verschil is niet super groot qua display Ja, laat me gewoon even die eerste indruk uh, doorlopen dan, want uh, dat is misschien uh, belangrijk het verschil in display is wel groot <lacht> ik, ik, ja, hoe kun je dat nou zeggen um, kijk er zijn mensen Kijk, wat ik in mijn stukjes schreef op jouw website is dat het misschien ook wel een beetje was om wat alle verhalen die je tot nu toe over gehoord hebt, gecombineerd zijn met allerlei superlatieven. Van oh, dit is het meest prachtige, dikke ding, jeetje, super, enorm, mega, fabulous, uh, re resolutionary of andere troep weet je wel. Mm -hmm. uh, misschien was de, de, de verwachting iets te hoog. Maar het is inderdaad een heel stuk mooier dan... Uh, alle andere schermen die ik ooit gezien heb. Ook mooier dan die 7.7 AMOLED scherm trouwens. Oké, okay, oké. Okay. Um, al als zwarte waarde nog, nog steeds niet zo goed als op AMOLED. Maar ja, dat is natuurlijk logisch, zeg maar. Um, maar de kleuren zijn heel goed. En dat is misschien nog wel het, wat mij het meest opviel. De kleurweergave van het ding is veel... Uh, veel beter, zeg maar. Het ziet er allemaal, het, het popt allemaal wat meer, zeg maar. Mm -hmm. En ja, het is super scherp, uh, scherp. Aan de andere kant, je iPad. Hoeveel mensen kijken nu naar hun iPad en zeggen: van goh, dat ding uh, is, is zo wollig, weet je. Oh, hij is niet scherp. Dat is een klacht die je nog nooit gehoord hebt. Van de iPad dat, niet, nee. Nee. En dat, uh, het is niet zo. Bijvoorbeeld die Jarvik 260, die ik de review had. Ja, dat was een troepscherm. Uh, maar dat staat dan ook in mijn review, weet je wel. Ja, dan zie je dat en je kan het echt overduidelijk gewoon merken dat het niet zoveel pixels zijn. Mm -hmm. bij, de, bij de iPad 2 na, na 3 is het wel dat je een heleboel pixels erbij krijgt. Alleen uh, de ervaring van het is een fijne browserervaring, het is een fijn OS als je, de, als je daar gewend aan bent en dat soort dingen, die blijft hetzelfde. Het is allemaal scherper. Uh, maar de ervaring in principe blijft, blijft hetzelfde die, die je ermee hebt. Je kan nog steeds alles lezen. Het is nog steeds uh, een van de beste manieren om het internet te openen en apps te, te gebruiken. En ja, het, het blijft moeilijk. Ik raad iedereen aan om over een week of twee, als die dingen gewoon overal in de winkel liggen, gewoon lekker eens een keer naar zo'n scherm te gaan kijken. Het is inderdaad een stuk mooier, alleen ik denk dat mensen er ondertussen te veel van verwachten. Oké. Okay. Ja, nou, ik, ik ben er één van, hoor. Uh, want ik heb dat ook eerder keer aangegeven. Ik heb nog nooit een iPad gekocht of, of, of eentje echt uh, in bezit gehad. Ehm... Mm um. Maar ik ben er wel door gaan twijfelen door het Retina En waarom? Ja, de vroeg zeggen, het is gewoon heel die entourage eromheen, hè? Oké, oh, oké. Okay, okay. Maar dat laten we wel wezen. Dit gaat, ik heb er dus nog steeds over, wat was begonnen met over 2 naar 3, hè? Ja. En eigenlijk moeten we er ook over ophouden. Als je nog niks hebt of een Android track, Crappy Cut tablet hebt, of weet ik veel, uh, een iPad 1 uh, die je ondertussen denkt van goh, ik ben, uh, ben er zo blij mee geweest. Het is tijd om weer eens een keer een nog betere ervaring. Is dat ding echt verre weg het allerbeste mooiste ding wat je kan kopen? Want het scherm is echt prachtig. Mm -hmm. Maar ja, ik wil niet nu de hele tijd gaan roepen hoe prachtig het is. Want ik denk dat in het algemeen die spanningsboog te hoog is nu ondertussen. Mensen ja, maar ik denken denk dat ook ze... voor mensen die, die geen iPad 2 of iPad 1 hebben. Nee nee, nee, nee, nee. Als je dat scherm ziet, is het wel van wauw. Okay. Want de rest van de ervaring was al de allerbeste tablet op de markt. Hè. Dus nu is het zo meteen wauw, het scherm en de beste ervaring uh, op de markt. Voor mij was het... Oh, de beste ervaring van de markt, want dat heb ik al. En een goed scherm. Dus die stap is gewoon kleiner, zeg maar. Ja. Maar aan de andere kant, wat ze zeggen op het internet... van het lijkt alsof je van standaard definitie televisie naar HD gaat. Uh, ik ja, maar <laughs> ik da zie uh, dat niet zo heel uh, erg, maar... Uh, in het algemeen uh, denk ik wel dat het een heel beter is. En ik heb maar een half uurtje gespeeld. Hè? Dus ik heb niet echt aan gewend aan de nieuwe resolutie. Nee, maar die uitspraak vind ik wel een mooie. Want uh, toen we van SD naar uh, HD gingen. Dat kan ik me nog goed herinneren. Een uh, paar jaar geleden. En daar schreef dat ook ik toen, de helft niet. Dat schreef ik toen ook al over. En daar was ik heel uitbundig over op uh, mijn website. Andere websites. Nee. En toen kreeg ik allemaal veel reacties van, ja, dat verschil is niet te zien, wat een onzin en dan betalen we weer een premium prijs voor. Heel veel reacties. Ja, nou wordt het gewoon gebruikt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dus dat, dat vind ik ook overdreven. Maar natuurlijk, voor degenen die het interessant vinden, voor degenen die er oog voor hebben, en dat is maar een heel klein deel van de consument hoor, is dat absoluut een hele grote verbetering. En voor de anderen is het gewoon een fantastisch mooi display, hoe je bent verkeerd. Ja, ik vind de, de vergelijking, die je zegt helemaal prima inderdaad, want ik zie het inderdaad wel wat ik zeg, hè? SD naar HD en als, daar ook zagen mensen het niet. En zo moet je het denk ik ook een beetje, beetje zien inderdaad. Maar genoeg over het display. Um, wat had ik nog meer geschreven in die eerste indrukken? Uh, even kijken. Nou ja, Je had gezegd van, uh, ik wil hem misschien wel de camera gaan gebruiken van dat ding. Dat ja, vindt... ja, ja, ja. Uh, zeker. Uh, kijk, de camera is echt fucking goed. Ja? B ik, uh, tuurlijk is het met een, een camera-shot opnemen, zeg maar. Of een, een filmpje opnemen. Uh, het is niet alleen de camera. Het is ook het licht wat je nodig hebt. Maar ook hoe stabiel je dat ding vast kan houden. Mm -hmm. uh, maar de, de, de testshots die ik op YouTube, maar ook op het ding zelf heb gezien. En die ik er zelf mee heb gemaakt tijdens dat half uurtje uh, rommelen. Want ik ga die van mij pas vrijdag ophalen. Of hopelijk. Ja. Uh, waren heel goed. <lacht> en meer dan acceptabel, zeg maar. Meer dan acceptabel. Dus... Uh, ja prima en zeker als je het combineert met iPhoto bijvoorbeeld mm -hmm. uh, zelfs al, al zou je eens een keer want dat hebben die smartphone en tabletcamera's toch wel vaker dat het soms net eventjes te flats is weet je wel ja. er zit een hartstikke leuke tool op uh, voor een paar dollar dus dat vijf dollar of zo om dat uh, hartstikke mooi in elkaar te schroeven en eventueel aan te passen en het heeft wel het heeft, aan de ene kant heeft het natuurlijk wat retarders om met zo'n zo'n lap ding voor je hoofd te zijn te staan mm -hmm. Maar ja, God, de meeste mensen maken het filmpjes van hun hond of van hun kinderen. Dus dat ben je toch met jezelf of met je familie. Dus dan kan je ook nog rotten wat mensen daarvan vinden. Uh, maar het heeft wel wat bijzonders uh, dat je op hetzelfde formaat dat andere mensen het gaan zien, namelijk gewoon die 1080p, uh, het opneemt. Omdat die viewfinder, zeg maar, namelijk die hele tablet, zo massive is. Ja. En dat heeft uh, wel zijn voordelen, denk ik, uiteindelijk. Plus. Uh, ik ben erachter gekomen. Uh, al met mijn iPad 2, maar daar was de camera gewoon zo slecht op. Een iPad is wel een stuk makkelijker stabiel vast te houden. Dan een kleine smartphone of een flipcam, of wat dan ook. Dus dat heeft wel wat voordelen. En aangezien je zowel je foto's als je, en je video's. Zonder de tussenkomst van je computer kan bewerken en kan uploaden, ja, ik begin er toch wel een beetje warmer voor te lopen, moet ik zeggen. Maar het is wel een camera of een, uh, ja, een camera. Waarbij je van tevoren na moet denken of je iets gaat filmen, toch? Je pakt hem er niet even snel bij. Tenminste, je, hebt, je moet een iPad bij je hebben. Je, je, tuurlijk, ja, tuurlijk. Het is niet een iPhone die je even uit je zak pakt. Nee, kijk, en uh, laat wel weten als, uh, als, als ik wel een iPhone 4S zou gebruiken of zo. En ik ga de hond uitlaten en ik, denk, ik ga naar, naar, naar, naar het bos. Dan doe je je smartphone in je broekzak. En als er een keer wat leuks gebeurt, dan pak je je smartphone om, om, om het op te nemen. Ik zou niet... Mijn iPad meenemen, zeg maar, naar het bos. Omdat ik denk, oh, gaat ze een filmpje mee uh, opmaken. Misschien alleen als je het een keer test of zo, weet je wel. Mm -hmm. Maar uh, dat is gewoon het argument. De camera die het beste is, is de camera die je bij je hebt. Dus dat is, dat is een ander verhaal. Okay. Uh, ik denk wel dat uh, heel veel mensen regelmatig hun iPad gebruiken. Zeker thuis en op de bank en zo. En als er dan eens een keer een, uh, uh, iets leuks gebeurt met je kinderen, is dat de de, de, de machine die je in je handen hebt of naast je op de bank ligt. En dan is dat dus de camera die je bij je hebt. En aangezien er nu een camera op zit die ook bruikbaar is... Ja. ...en als je goede foto's of video's maakt... ...dan zul je dat dus meer gaan zien, zeg maar. Dat bedoelde ik. Ja. Want nu zag ik wel eens wat gebeuren... ...en dan zat ik toevallig de internet op mijn iPad. Ik, het, het kwam niet eens bij me op om... Uh, uh, om een foto uh, te maken uh, met dat ding. De enige foto's die ik verstuurd heb, die zijn aan jou... en dat zijn de fotootjes van Bewijzen als ik tablets terugstuur. <laughs> <laughs> ik zweer het. Dat, uh, voor de rest dat, dat moest ik het anders met, met, met voor foto's zo, op dat ding. Maar goed, de camera is dus echt, uh, uh, wat mij betreft, de nummer twee verbetering. Uh, nogmaals, het scherm is mooi, maar de camera, dat is uh, waar ik het meest verbaasd van ben... En dan over formaten en dat soort dingen. Ik, ik, ik, ik druk er zo snel mogelijk een hoesje omheen om zo'n ding. Ja. Uh, kan je jezelf een hoesje blijven gebruiken of heb je die ook verkocht? Ja, ik heb verkocht. Oké. Okay. En uh, dat was ook zo'n zo zo uh, zo snap in shell en zo, weet je wel. Dus ik bedoel, die zal, zal me weer niet passen of zo. Uh, dus, en mijn vingers zijn niet gefine-tuned om dat uh, goed aan te raken of, of uh, goed te voelen of zo. Maar ik, ik zag het verschil niet heel erg en ik denk dat het verschil niet zo heel relevant is hoor. Dat hij iets zwaarder is en iets dikker, want een iPad, als je eerlijk bent, dat gebruik je toch op schoot of steunend op je knie of weet je wel. Mm -hmm. Die paar, paar minuten dat je hem recht voor je uithoudt of vasthoudt, ja god da, da, da, da, daar is iedereen sterk genoeg voor om die, om die twee, weet ik veel, paar gram verschil uh, te kunnen, kunnen opvangen. Ja, ik vind het ook zo'n onzin. Dat heb ik al een keer eerder gezegd. Van de dunste van de dunste. Ja, dat boeit tegenwoordig niet meer. Die paar millimeter. Als het een beetje zo'n allemaal onder een centimeter blijft. Dan, dan hou je elke consument wel tevreden. mijn idee. Ja, maar nou, ik denk ook wel. Um, Oké, okay, nou dat is dan een beetje de eiter, toch? Nee, jouw, jouw algemene ervaring qua. is die sneller? Is die, is die beter qua grafische prestaties? Hm? Of kan je dat Ik nog niet zeggen? Ik heb niet echt, echt veel games gespeeld eerlijk gezegd. Of eigenlijk alleen maar opgestart maar niks gespeeld speelt zeg maar. Uh, de ervaring gewoon tussen de homescreens en door de foto's en uh, dat soort dingen is, is, is minstens net zo goed zo niet sneller. Oké, okay. dat is een beetje wat we uit de andere reviews uh, van, van de grotere websites lazen. Hè? Van uh, prestatiecenten vergelijken met de iPad 2... Uh... Ja, voor de rest heel weinig bijzonders eigenlijk over de processor en de prestaties. En ja, dat is absoluut geen slecht punt hoor, laat ik dat vooropstellen Want de iPad 2 was precies. natuurlijk al goed. Nee, maar dat is wat, maar precies wat ik bedoel. Uh, als je van een iPad 2 komt, had je al de beste ervaring op de markt die je kan hebben met een tablet. Mm -hmm. En als je die dan upgrade naar een iPad 3 is het verschil, is een betere camera, betere betere scherm. Dat is voor, wat voor mij het verschil gaat zijn zometeen. Oké. Okay. Uh, en, en je moet het gewoon zien, als je een luxe auto rijdt waar je hartstikke blij mee bent, en uh, je wint op een gegeven moment geld en je koopt precies dezelfde luxe auto, maar dan met stoelverwarming en een boordcomputer, heb je nog steeds die fijne rijervaring. En het is nog steeds de leukste auto, omdat je die, die je namelijk gekozen hebt, zelfs twee keer de auto die je mooi vindt en uh, waar je blij mee bent. Alleen, op een gegeven moment ben je gewoon gewend aan die boordcomputer en die stoelverwarming en wil je niet meer terug. Op die manier moet je dat denk ik zien, want het, het is allemaal niet zo... Uh, Messen verschil. Het is nog steeds de beste ervaring die je kan hebben. Ja, ja. Ja, ja en ik zag van, de, uh, van het weekend ook nog een, een filmpje van Anaud Wokke verschijnen, van uh, Twickers. Die had dus uh, uh, tijdens de lancering van de iPad gezegd: van ja, het hapert allemaal nog altijd. Is het allemaal net niet? Zit veel lag in? En die had uh, uh, van het had hij een filmpje gevonden met datgene wat hij bedoelde. En dat was met de rotation, zeg maar, van landscape naar horizontale modus: dat hij dan knippert, of eigenlijk hapert bij. Uh, uh, uh, bij het omdraaien het is nou, dat is jou niet opgevallen. Nou, ja, dat is alleen maar goed. En Ik heb het ook niet in andere reviews gelezen. Hij is nog steeds de enige die het volhoudt volgens mij. Uh, maar goed, dat uh, uh, is Het zou kunnen. Ik hoop het niet. Uh, en uh, Luister, ik ben kritisch genoeg om... Als het wel zo is, dat ik dat dan uh, op een gegeven moment ook... van de daken Blair. Want uh, zo gaan we niet met elkaar om. Ik wil wel een goede, goede tablet. Want het is een hoop geld elke keer die, die handen. Absoluut. Ja. Dus we zullen het zien. Uh, even snel dan nog uh, dat Mike Daisy verhaal uh, over hoe... hoe hoe erg uh, de werkomstandigheden zijn in Ameri of in, Amerika, in China. Blijkt voor een groot deel verzonnen te zijn. Fucking ramp. Maar even voor uh, de mensen die het niet weten, wat, hij, wat heeft hij gezegd, een beetje in voor? Ah, dat kan je, kan je haast niet zeggen van de mensen die het weten. Het heeft zelfs uh, in het Nederlands nieuws en zo is het geweest. Mike Daisy heeft op een gegeven moment, This American Life is een, uh, een programma, een heel, heel populair radioprogramma in Amerika. Uh, en die hebben zijn monoloog over Steve Jobs. ...en over Apple zeg maar, uh, te delen gebruikt om een uh, uitzending een paar maanden geleden aan op te hangen. En in die monoloog uh, zegt die Mike Daisy van ik ben in China geweest, wat overigens waar is. Ik ben bij die fabrieken geweest, wat overigens waar is. Maar zo had hij een heleboel dingen die, hij zegt van ik ben daar geweest, ik heb met mensen gesproken die vergiftigd zijn omdat ze iPhone uh, schermen plakten en er zit een of andere stof in en uh, mensen zijn, uh, hebben nu neurologische schade. Ik heb een man ontmoet die zijn hand onder uh, een iPad pers of zo had gehad en die had nu geen goede hand meer. Mm -hmm. En daar had hij zo'n heel zielig verhaal bij van dat hij uit zijn tas zijn iPad haalde en dat die man voor het eerst in zijn, in zijn leven... Uh, een iPad aanzag en dat hij, zei, dat hij ermee ging spelen met die kapotte hand... en dat hij op een gegeven moment uh, aankijkt en zegt... Oh, it's a kind of magic. <laughs> Ik bedoel, weet je wel... Uh, het was allemaal een soort uh, gedramatiseerd verhaal ja. uiteindelijk... over hoe slecht het is en met het allergrootste belangrijkste deel... is dat hij zegt dat hij kinderen heeft daar, daar heeft zien werken. Oké. Okay. Ja, goed. Um, Ira Glass van uh, uh, NPR, uh, van, van, van This American Life, zeg maar... Uh, die, die heeft toen samen met uh, het hele team... en met die Mike Daisy... Uh, hebben ze uh, een aflevering daarover gemaakt. Dus delen van zijn monoloog. Dat is wat hij dus in het theater opvoert. Ja. Uh, gecombineerd met hun eigen ja, uiteindelijk blijkt nu een soort pseudo-onderzoek, maar met hun eigen items... en met informatie die ze van andere plekken hebben... hebben ze een aflevering gemaakt... dat die Chinezen het toch best wel bar slecht hebben... in de Foxconn-fabrieken. Hm. Nou, Dat heeft toen een hele golf van, van kritiek... en dat heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld... een heleboel Android-fanboys uh, gevoed... om altijd maar te zeggen... nou, ik hoop nooit een Apple hoor, want... Uh, die mensen hebben het zo slecht... <laughs> terwijl die, die Android-troep gewoon precies uit dezelfde fabriek komt... maar... Uh, er was een heleboel ophef over en nu blijkt dat Mike Daisy een heel stuk verzonnen heeft en gedramatiseerd heeft. Terwijl, en dat is heel belangrijk, die heeft gezegd tegen dat journalistieke programma, This American Life, van nee, nee, nee, dit is echt gebeurd. Dus ik bedoel, het is niet zo dat ze een theaterstuk zomaar hebben geplukt en gezegd van oké, okay, dit brengen we op de radio. Ze hebben wel hun uiteindelijk niet hun stinkende best, dus niet genoeg... maar ze hebben wel in principe hun best gedaan... om te verifiëren... dat dat klopt wat hij zegt. Ja, maar hij zegt zelf toch dat het op... niet zo is? Hij zegt zelf toch van... ik heb altijd idee gehad dat we een entertainment iets aan het maken waren? Nee, nee, nee, dat heeft hij nooit gezegd. Dat is wel een gisteren, las, maar oké. Okay. Ja, je moet dan even de NPR-aflevering... van van de week terugluisteren... of deze American Life-aflevering, want daar... wordt hij ook weer geïnterviewd. En hij heeft gewoon echt ronduit gelogen... over bepaalde dingen en... Het argument, wat jij denk ik bedoelt, is dat hij uh, nu een beetje zegt: ja, maar voor mijn uh, monoloog, voor mijn theaterstuk, uh, heb ik als, als artiest, zeg maar, de vrijheid om dingen te dramatiseren, om de boodschap die ik wil overbrengen aan te laten komen. Uh -huh. Ik bedoel, dat zien we bij alle monologen en alle theaterstukken en cabaretjes en dat soort dingen. Die gebruiken een heleboel van hun vrijheid om. Uh, een boodschap over te brengen, vaak. Of om een lach over te brengen. Nou goed. Uh, en hij zegt van ja. Ik had nooit dat op een radio moeten laten komen. In een journalistiek programma. En dat is precies wat er niet had moeten gebeuren. Maar om dat op die radio te laten komen. Als journalistiek programma. Heeft hij wel glashartje zitten liegen. Tegen die journalisten. Van ja, nee, dit is echt gebeurd. Dit is niet alleen maar mijn monoloog. die ik gedramatiseerd heb. Nee, dit is gebeurd op mijn. dingen die ik heb meegemaakt. toen ik daar was. Ja. En dat is een verschil. Want jij kan best een cabaretier zijn, uh, en, en we zien het op de Nederlandse televisie heel erg vaak. Hè? Bekende mensen die naar een, een of ander Chile-land gaan of zo, en dan hun ervaring vertellen. Dat wil niet zeggen, omdat ze toevallig cabaretier zijn of zanger, dat alles wat ze zeggen onzin is. Nee, als iemand zegt, van dit heb ik meegemaakt, en dit zijn mijn ervaringen, en dit wil ik met jullie erover delen. En als je dan vraagt, van maar is dit ook echt gebeurd? En iemand zegt ja, en dan op een gegeven moment mag je iemand op zijn woord geloven, denk ik, toch? Ja. Maar goed, uh, dat is dus gebeurd. En uh, zowel Mike Daisy, want dat is dus uiteindelijk de schurk die gewoon heeft zitten liegen. Maar ook NPR, of This American Life, heeft fouten gemaakt. Want die hebben dus niet genoeg gecheckt. Maar dat hebben ze dus terug moeten trekken, die hele afle aflevering. Want nu blijkt dat die Mike Daisy de hele boel Of niet de hele boel, een substantieel deel uh, gedramatiseerd en verzonnen heeft. En dat betekent dat een heel groot deel van die ophef niet helemaal terecht was. Want dat is het grootste probleem. Het is natuurlijk in die man te prijzen dat hij wil dat de Chinezen betere werkomstandigheden krijgen. Mm -hmm. Alleen als je uh, feiten gaat lopen fabriceren, dan zijn alle andere feiten die wel waar zijn, Ik doe nog niet meer toe. Min <laughs> in, precies minder waard. Dus uiteindelijk brengt hij ze nu op termijn misschien wel meer schade toe. Uh, ...maar er is wat voor te zeggen... ...dat er ook wel positieve uitkomsten zijn geweest... ...van deze situatie... ...want Apple heeft de, die organisatie ingehuurd... Hè, ...om het te controleren... ...er is zo'n hele ding van de Wall Street Journal of zo... ...zo'n hele serie geweest... ...i-economy serie en dat soort dingen... ...maar uiteindelijk is het gewoon een schande... ...dat het uh, allemaal gebeurd is... ...en uh, erg jammer dat... Uh, ...dat zo'n iemand zo de fout in gaat... Uh, ...om te liegen... ...want het was uh, de meest populaire radioshow... ...tot nu toe ever... Het zo, er is nooit een radioshow meer gedownload dan die aflevering van This American Life. Misschien in India of zo wel, maar niet in de Amerikaanse, uh, laat zeggen, westerse wereld. Ja. Oké, dan vandaag nog dividend uitkeren denk ik, Apple om twee uur. Ja, die hebben een hele grote, uh, hoe heet het, uh, cash balance. 100, 100 ik ben zo schijtje van over Apple te praten ze gaan niks kopen, ze gaan waarschijnlijk gewoon denk ik wat dividend uitkeren, misschien wat aandelen terugkopen. Ik verwacht niks als ze, ze gaan fabrieken bouwen of Twitter kopen of niks, niet van dat onzin. Nee, dat is ook niet. Uh, als jij nog wat toe te voegen hebt, dan ben ik het wel weer zat over Apple. <lacht> ik ben een nou, ik durf het niet eens meer. <lacht> Sorry. Nee, nee, nee ik, ik, uh, nee, ik heb niks toe te voegen. <lacht> nee, nee. Ja, oké. Okay. Uh, laten we dan naar ons andere favoriete onderwerp gaan. Wat, wat, wat? Nog even rap. Windows 8. Ja, Nou ja, dat is inderdaad wel, wel een van mijn andere favoriete onderwerpen. Um, ja, goed. We, we, in het algemeen we weten we nog steeds niet wanneer het exact komt. Men denkt ergens in de herfst, oktober, september. Misschien zelfs november. Uh, who knows? Um, onlangs is dus een consumentenpreview gelanceerd. Heel veel positieve reacties over... Uh, ja. Heb jij ja. trouwens ook geïnstalleerd inmiddels? Nee, ik heb een Windows 7-tablet hier liggen, hè. Ja? Waar ik Windows 8 probeer op te installeren. Maar er is een 32 gigabyte SSD in, dat ding. En ik krijg hem niet leeg genoeg om Windows 8 te installeren. Ah, Crap. Dat is jammer. Nou, vind ik een andere keer proberen. Ik heb even geen kracht voor nu. <laughs> uh, <coughs> uh, ja, Windows 8, hè. Als je ze nog niet gezien hebt, uh, luisteraar of jij... Uh, ik weet dat we namelijk maar één luisteraar hebben... Uh... Zoek ook even op YouTube naar Grandpa Windows 8 of Grandma Windows 8. En dat zijn allemaal mensen die hebben hun opa, oma, moeder, vader. Weet je wel, dat soort woorden moet je een beetje zoeken. De eerste ervaring met Windows 8. Je pist in je broek van het lachen. Mensen kunnen de startbutton niet meer vinden. Ze kunnen niet closen uit de, uh, uit het lockscreen en zo. Het is super grappig om te zien. En dat illustreert wel van, goh, het is echt een hele grote stap uh, voor Windows om echt gewoon die hele, hele interface op een schop te gooien. Terwijl uh, voor ons geeks die al die filmpjes al hebben gezien, uh, is het uh, vrij makkelijk te navigeren. Ja. Maar moet je eens voorstellen als je niet weet dat je het lokschien omhoog moet schrijven met je muis om in te loggen. Dat, ben je wel even of bezig. dat die, dat die startbutton een hover is, zeg maar, weet je wel. Dat soort dingen, dat uh, is wel heel grappig om te zien. Maar is dat een, maar, gaat dat, is dat een potentiële valkuil of is dat een kwestie van gewendheid? Ja, nee, nee, nee, het is echt een potentiële valkuil. Ik uh, denk dat Microsoft uh, bij lanceringen een boel uh, reclame gaat maken. Als in van, uh, uh, net zo een beetje de Apple-achtige reclames waar ze mensen zien uh, tikken op iPhoto en dat soort dingen. Uh -huh. uh, dat heeft natuurlijk ook een deels een, een instructie-rol. Uh, uh, Ik bedoel, als je zo'n iPhoto-reclame ziet, dan zie je ze schuiven, weet je wel, om de kleurtjes te veranderen. Het is een stukje instructie wat een beetje uh, op de achtergrond uh, weergegeven wordt. Ik denk dat de reclames van Windows 8 is dus ook heel erg de uh, interface elke keer naar voren brengen... om ook een stukje instructie te krijgen... zodat je weet hoe dat werkt... op het moment dat je het installeert. Want het is heel grappig. Dit is zo'n filmpje van 23 minuten. Dat is echt belachelijk lang. Maar dit is zo'n filmpje van zo'n zo grootmoeder... die probeert in te loggen op Windows 8. En de eerste 8 minuten of zo... <laughs> zit ze gewoon echt de hele tijd te klikken op het scherm... van hoe kon ik nou inloggen? En ze komt er gewoon maar niet achter. Het is dus heel sneu. Dus uh, dat is wel een faalkaal. Maar het ging meer natuurlijk om de tablets. Want je had geschreven dat Lenovo... De eerste is met een Windows. Ja, nou goed, voor who cares natuurlijk. Maar uh, zowel Lenovo <laughs> als Dell geven aan van: wij zijn de eerste met een Windows 8 tablet. Asus, Asus. Nou, die zegt niet, we zijn de eerste. Maar uh, Asus zegt dat ze de belangrijkste partner zijn voor Windows 8. Ja, yeah, whatever. Maar, maar dat Nokia? zeggen ze allemaal. De Nokia zegt ook, of tenminste, dat zijn de verwachtingen dat Nokia inderdaad voor ARM-varianten uh, de belangrijkste partner is van Microsoft. Maar uh, Lenovo en Dell zeggen: wij lanceren op dezelfde dag van Windows 8. Dat Windows 8 gelanceerd wordt. Ook een Windows 8 tablet. En die is gelijk beschikbaar. Dus, ja. En dat is niet alleen voor Lenovo. Ik ga even klappen. En dat is niet origineel hoor wat ik roep. Maar dat is hetzelfde geld voor Dell en Nokia. En dat soort dingen. Want dat doet Microsoft namelijk altijd. Op het moment dat ze een nieuwe OS lanceren. zeggen ze van. En dit is onze 20 eerste producten die je ermee kan kopen. En volgende week zijn al die troepen is met Windows 8 geleverd. Uh, dus ik denk dat het gewoon. De dag dat het gelanceerd wordt. Zijn er ook uh, twee dagen later in de mediamarkt. Uh, een Windows 8 tablet. Oh, wellicht. Ik ja. denk het wel. En ze gaan er allemaal eentje maken. Tuurlijk. Ik denk dat er, er zijn hele hoge verwachtingen bij, bij nagenoeg alle fabrikanten. Ook HTC die nou de markt een beetje links laat liggen. Die komt ook gewoon met een Windows 8 tablet. Uh, daar ligt alle hoop. Daar ligt, daar ligt zeg maar, het geld uh, voor deze fabrikanten nu. Dus, uh... Ik denk dat het wel angstig is voor Google, hoor. Uh, ze zijn denk ik heel erg benieuwd hoe, hoe snel die adoptie gaat van Windows 8. Want als zij niet snel nu een sterkere voet krijgen in de tabletmarkt, mm -hmm. hè, dus echt gewoon genoeg adoptie, zeg maar, heb je wel eens kans dat uh, Windows 8 niet eens zo heel ver achter ligt als je het vergelijkt met Google zelf, hè, met Android op tablets. Ja. En als de, dan de, dat wat populair blijkt te zijn, dan gaat al die aandacht van al die 40 miljard fabrikanten, gaat opeens weer uit... Voor het grote deel naar Microsoft. En dan duurt het nog langer voordat ze een keertje uh, bijkomen. Bij Ik zeg maar, nee, ben het, ben het helemaal mee eens. Ik denk die klap voor Android uh, ergens in oktober of november groter kan zijn dan men nu denkt. Want niet alleen gaan alle fabrikanten in één keer met hun neus de andere kant op. Of in ieder geval voor 80%. Ook alle media gaan met hun neus de andere kant op. Ja. En dus ook de consumenten gaan met hun neus de andere kant op. En dat gaat wel heel gevaarlijk zijn, want de herfst, vlak voor het, uh, het feestseizoen, zeg maar, de feestdagen, de focus gaat vooral naar Windows 8. Ik zie het nog wel gebeuren dat Android in één keer heel erg, in ieder geval de laatste paar maanden van dit jaar, een ondergeschoven kindje wordt. Ja, dat is echt een, inderdaad een, een goed. Wat je maakt hoor, want inderdaad, zodra die dingen er zijn, zitten wij ook alle twee te wachten op een Windows 8-ding die we mogen reviewen, ja. Weet je wel, is toch leuk om met zo'n ding te spelen? En sterker nog, zelfs al zou Android uh, of Google zeggen: van ah, en, en, en dit is Android 5, weet je wel. Het enige dat we dat overschrijven, oh, is er de functie een functie van Android 5. Ja. En dan hebben we nog weer fragmentatie. Moet je moet eens kijken naar die windows tablets. <lacht> Ik bedoel, zo gaan die dingen. Dus dat is lastig. Uh, maar goed, uh, uh, het blijft natuurlijk een probleem van, uh, uh, van Android. Maar ze hebben een half jaar om het te doen. En er lijkt een heleboel moois op de, op de markt te komen. Hè? Dus er zijn echt nog echt wel kansen. Oh, absoluut. Uh, en, en Microsoft kan ook gewoon floppen. Of Windows uh, 8. Uh, who knows? Ja, ja, zeker. Dat, dat, dat is ook een mogelijkheid een, voer voor een uitgebreidere discussie, een andere keer. Uh, want ik hoop dat ze niet hetzelfde hebben als een hoop Android tablets, dat je daar twee dagen over praat en daarna nooit meer wat van hoort. Ja, want we hebben natuurlijk goede vrienden bij Sony, <tosses> en dat is precies zo'n voorbeeld. Die Sony Tablet P en die Sony Tablet S en vooral die S, daar heb je dan zeg maar drie dagen een keer wat over gehoord <laughs> en daarna nooit meer wat. Ja. En die Sony Tablet P heb je één keer tijdens zes een keer wat over gehoord of zo, of weet ik veel, eh, ander ding een jaar geleden. En toen de dag van de launch en voor de rest hoor je er nooit meer over. Nee, dat is over. echt heel opvallend. Onder Sony is het zo bijna belachelijk stil. Um, ja, echt, aan de ene kant natuurlijk omdat het bedrijf zelf amper iets aan promotie doet. Uh, natuurlijk is het voor mij iets lastiger te zien, want ik zit niet in Nederland. Maar volgens mij komen er geen reclames of billboards of wat dan ook over de Sony tablets. Eén keer een actie overgehouden. Um, maar het is zo stil inderdaad. En ik kan me niet voorstellen dat die dingen, die tablet S, 9,4 inch, een beetje nog een normale tablet, die zal nog wel aardig verkopen. Hè? Voor Sony begrip, want het zijn mensen die graag Sony willen hebben. Die tablet P, ja. Uh, ik weet niet wie hem koopt. Ik heb nog geen reactie van op de website gehad van mensen die zeggen... Ik heb hem. Ik heb hem ook zelf niet gereviewd hoor. Ik denk dat er heel, veel, uh, heel weinig aandacht voor is. Het is echt een niche, niche ding. Met twee 5.5 uh, inch schermen die je uh, dichtklapt als een brillendoos. Ja goed, daar hoeft het ook niet meer over te hebben. Maar in ieder geval, er, er staan uh, nieuwe dingen op stapel. Want er zijn benchmarkresultaten uitgelekt van een Sony uh, tablet met de noemer V150. Ja. Yeah. Wat het wil zeggen, misschien een VAIO-lijn of wat dan ook. Uh, maar die draait in ieder geval op een quad core 3-processor... Uh, en een Android 4.0. En de benchmarkresultaten zijn uh, in ieder geval uh, 50% beter dan die van de Tablet S. Dus Sony is in ieder geval bezig met uh, uh, opvolgers van hun uh, Tablet S en Tablet P. right. Yes. Nou, laten we dan met dat uh, super uh, interessante nieuws... gewoon de podcast voor deze week afsluiten... <laughs> Want uh, daar gaan we dus nooit meer wat van horen. Nee, denk niet. Uh, precies. Even kijken. Nou, uh, komende week... Uh, iPad te uh, koop. Spannende iPad uh, Denk je dat we in Nederland vrijdag naar de winkel kunnen? Uh, uh, kijk, weet je het is? Ik ben zo'n retard die dus iPad 2 heeft verkocht... <laughs> om, om zijn iPad 3 te kopen. Dus elke dag dat het langer duurt is voor jou een hel... Nee, nee, ik heb gewoon een iPad 1. Ja. En dat is ook tactiek, hè? Want uh, dan kijk, ik dacht van ja, als dat ding al dikker en zwaarder is, uh, dan valt het misschien wel tegen. Dus als ik nu gewoon mijn iPad 2 voor een goede prijs verkoop, ga ik mijn iPad 1 gebruiken. En Als ik een iPad 3 koop, denk ik, oh, lekker dun. <laughs> nee, nee, nee uh, in vrijdag uh, zullen die dingen wel ergens te koop zijn. Uh, er zijn zelfs uh, verhalen dat het de uh, mediamarkt en zo, die gaan op donderdagnacht al open. Ik weet niet of het voor alle filialen geldt, maar zeker voor het filiaal in Den Haag. Want daar staan al bordjes en alles. Oké. Okay. Uh, ik hoop dat het voor dingen als iCenters en zo ook geldt. Of in ieder geval, in maar niet of ze s'nachts open gaan of soms om 8 uur of 9 uur. Maar dat ze het ook vanaf de eerste dag hebben. En uh, ja, we zullen vrijdagavond wel een van de laffe items zien op het journaal over de rij die bij de Apple Store in Amsterdam stond. En voor de rest uh, hoop ik dat het dan... Uh, uh, dat ding die ruime beschikbaarheid is. Want dat is trouwens wel interessant om te zeggen. Ik denk dat Apple zo enorm veel van die kringen heeft gemaakt. En al, al levert aan in ieder geval in Apple Stores. En dan zeker als je kijkt uh, de verhalen uit Duitsland, Amerika en dat soort dingen. Dat er nog steeds voorraad is. Ik denk niet eens dat het komt omdat er te weinig interesse is. Ik denk dat dat deels komt omdat ze er heel veel hebben gemaakt. Omdat ze dan op een gegeven moment, en niet vandaag in die conference call, maar weet ik veel, of eind volgende week of zo. Op een gegeven moment kunnen zeggen. En we hebben in de eerste twee weken hebben we 10 miljoen van die dingen verkocht Pfft. of zo. Weet je wel, 5 miljoen of 15 miljoen. Net zoveel als het hele kwartaal vorig jaar ja, precies. Wel, dat is dan een typisch apple trucje dat ze doen. Verscheept dus. Om te zeggen van, weet je, we zijn dit keer weer met een orde van grote uh, uh, Beter, zeg maar. Ja, dat, of meer dat kun je ook gekocht, maar een beperkt zo. aantal keer doen, natuurlijk. Ja, precies. Maar ja, dat, dat dachten we een paar jaar geleden <laughs> ook. Toen Apple op 200 dollar stond met een aandeel. En ze stonden van de week gewoon even glashard over de, over de 600 dollar. Ja. Dus, uh, uh, het lijkt allemaal mogelijk te zijn. Uh, dus dat is deze week nog een beetje, hè. Uh, ja, en dan volgende week. Belicht de we, uh, review van jouw kant, uh, Eind volgende week misschien. Hmm. Ja, ze we ja. wil even zien. Ik denk dat het niet eens heel veel uh, moeite is om uh, een, een goede review te kunnen schrijven, want wat ik zeg, het is, uh, de ervaring die ik tot nu toe mee heb, is het gewoon in principe hetzelfde apparaat met een beter scherm, betere camera. Ja, dat is ook zo. Dus ja, het is, het is niet zo dat ik daar twee weken voor nodig heb, denk ik. Nee. Dit keer. En ik heb uh, um, ja, wellicht, uh, dit weekend uh, twee reviews. Uh, eentje van de Acer Iconia Tab A200, dat is die Android 4.0 tablet dus. En eentje van de Huawei MediaPad, uh, die draait nog op uh, Android 3.2 Honeycomb. We kijken er naar uit. Yes. Volg Martijn op zijn website tabletsmagazine.nl. Volg Nathan op zijn website digimind.nl. Beide heren zijn er ook te vinden op de twitters onder dezelfde namen, toch? Yes. Tabletsmagazine yes. en Digimind. Ik ben op Twitter Sam Co. Samen Co, zeg maar, met CO. Ik gebruik het alleen niet zo heel veel. Je kan me het beste volgen op Google Plus. Daar heet ik Sam Rijver. Uh, Voeg me toe en laat eens wat weten. Laat een reactie achter onder deze post, zeg maar van de podcast, of stuur een mailtje. Um, en dan spreken we jullie volgende week. Oké. Okay. Adios.